1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De hoofdmoot van vanmiddag is wielrennen. De wegwedstrijd bij de vrouwen. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De te kloppen score is nog altijd 88. En de laatste die aan de bak moet is vandaag Ronald van Achelen uit Laren. Nu is het NOS Nieuws. Hier is Raymond Serré.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 Het is nog onduidelijk waardoor twee vira in korte tijd op dezelfde plek technische problemen kregen. De brandweer in Sleenaken is bijna klaar met het wegpompen van het overtollige water van de gulp. Rond middernacht stroomde het riviertje in Zuid-Limburg over naar een enorme regenbui stroomopwaarts in België. De Dorpstraat en de Waterstraat in Sleenaken kwamen deels onder water te staan. Twee hotels liepen flinke schade op. De gedupeerde hoteleigenaren in Sleenaken kunnen een begin maken met het opruimen van de ravage. En ook de meeste auto's die door het water zijn meegesleept zijn opgeruimd. De SP stijgt in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De partij komt deze week uit op 34 kamerzetels en krijgt er kiezers bij uit alle partijen. Vorige week stond de SP in de peiling van Maurice de Hond op 32 zetels. Bijna een derde van de kiezers die bij de vorige verkiezingen op de PvdA stemden... en een kwart van de GroenLinks-kiezers geven aan SP te stemmen op 12 september. Ook kiezers van PVV, CDA en VVD zeggen voor de Socialistische Partij te gaan. De rest van de grote partijen blijft in de peiling van de Hond nagenoeg gelijk... ten opzichte van vorige week. Alleen de PvdA verliest een zetel en gaat naar 17. De Roemenen bepalen vandaag in een referendum of president Basescu aanblijft of niet. In Roemenië is al een tijd een felle tweestrijd gaande tussen de rechtse president en de linkse regering van premier Ponta. Ponta zette een procedure in gang om de president af te zetten, omdat hij veel macht naar zich toe zou trekken. Hij kreeg een meerderheid in het parlement mee en Basescu werd begin juli geschorst. Als minder dan de helft aan het referendum meedoet, blijft Basescu president. En daarom heeft de impopulaire president zijn aanhangers opgeroepen om de stemming te boycotten. Bovendien wil hij een boycotten omdat hij denkt dat er bij de volksraadpleging flink zal worden gefraudeerd. De Europese Unie is bezorgd over de ontwikkeling in Roemenië. Bondskanselier Merkel heeft premier Ponta al gedreigd met sancties. In Crystal Springs in de Amerikaanse staat Mississippi... is ophef ontstaan over een geval van rassendiscriminatie. Een predikant weigert een zwart stel in zijn kerk te trouwen. Sinds de First Baptist Church, die in 1883 is gebouwd... is er nog nooit een paar met een donkere huidskleur getrouwd. Volgens de predikant hadden sommige kerkgangers er zoveel bezwaren tegen... dat de traditie zou worden doorbroken... dat ze dreigden hem uit zijn ambt te laten zetten. De meeste inwoners van Crystal Springs hebben er geen goed woord voor over en vinden dat de predikant zijn baan dan maar op het spel had moeten zetten. Denemarken wil bewijzen dat de Noordpool Deens grondgebied is. Dinsdag trekken 17 wetenschappers naar het poolgebied om dat aan te tonen. Ze gaan allerlei metingen verrichten waaruit moet blijken dat Groenland, dat Deens is, één geheel vormt met de Noordpool. Het gaat om een oppervlakte van 150.000 vierkante kilometer met veel grondstoffen. De Russen doen ook al een dergelijk onderzoek om te bewijzen dat de Noordpool eigenlijk bij Rusland hoort. Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft zich op de Olympische Spelen in Londen... niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter rugslag. De 18-jarige Baarnse werd 20ste. Ze zwom bijna een halve seconde boven haar persoonlijk record. Monique Nijhuis strandde in de series van de 100 meter schoolslag. De Twentse haalde vorig jaar op het 2K nog de finale... maar eindigde vandaag teleurstellend als 20 twintigste. Bij de mannen is Sebastian Verschuren door naar de halve finale... van de 200 meter vrije slag. Dion Jondresens werd in de series uitgeschakeld. Bijna 2,7 miljoen mensen hebben gisteravond de zilveren estafette-race gezien van de Nederlandse zwemsters. Uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek blijkt dat de finale van de 4x100 meter vrije slag... daarmee met afstand het best bekeken programma van de zaterdagavond was. Het Olympisch zwemtoernooi is populair bij de Nederlandse kijkers. De drie best bekeken programma's van gisteravond zijn uitzendingen vanuit het Olympisch zwemstadion. Het manneteunen voor landeteams trok 1,4 miljoen kijkers. En evenveel mensen zagen wielrender Alexander Vinokorov... olympisch kampioen op de weg worden. En dan het weer op de meeste plaatsen droog. Met redelijk wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Aan het eind van de dag neemt de kans op buien weer toe. En ook morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Veel vieren en vanmiddag de wegwedstrijd bij de vrouwen verder beachvolleybal en badminton, maar we gaan eerst roeien en dat doen we met de vrouwen 108, oftewel met Rachna Niemeyer. We kijken naar die boot die voor Nederland toch eigenlijk een medaille moet gaan binnenbrengen op het meer van Eaton Dorney. We zitten op zo'n 500 meter, ietsje meer, voor het einde van deze race. Drie boten slechts in totaal aan de start: Canada, Nederland en Roemenië. En de Canadezen zijn steeds sterker geweest in deze wedstrijd. Het verschil met uh, Nederland is inmiddels opgelopen tot 5 seconden. En Nederland is de tweede plek in deze race ook kwijt nadat het op 500 meter en op 1000 meter nog tweede lag. Gaat niet goed met de Nederlandse boot in deze Olympische voorwedstrijd. Het verschil met Canada, dat weliswaar de laatste bijna ongenaakbare Amerikanen te pakken had. Het verschil is toch wel erg groot. Er was meer van Nederland verwacht. En een directe plek in de finale zit er hier op het water niet in. Volle tribunes, veel zonneschijn. Die regen die we eerder gezien hebben was wel weg. Maar het verschil is groot hoor met de leiders in de wedstrijd. Het is uh, richting een bootlengte aan het uh, gaan het uh, verschil. En dat is heel erg veel. Want we hadden toch het idee dat Nederland wat dichter bij die Canadezen zat. We zitten in de laatste 300 meter van de race. De Roemenen, daarover kun je nog zeggen... dat zij ook nog eens twee sterke roeiers zijn kwijtgeraakt recent. En dus zou Nederland die boot toch eigenlijk moeten kunnen hebben. Dat is in ieder geval voorafgaand aan deze Olympische race, deze Olympische heat. De verwachting, de Canadezen in baan drie. Een halve bootlengte voor op de Roemenen. En dan weer pakweg een halve bootlengte voorsprong op de Nederlanders. Dat zijn de drie... Deelnemers. Jacobine Veenhoven, Nienke Kingma, Chantal Achterberg, Sitske de Groot... Repela van Riel, Claudia Belderbos, Karline Bouw en Annemieke de Haan. Stuurvrouw Anne Schellekens probeert de boel nog aan te vuren. Maar de Canadezen passeren nu de finishlijn. De Roemenen doen dat uh, nu. En dan komen daar de Nederlanders uh, binnen. Dat is de volgorde van deze race. We wisten al uit de eerste voorwedstrijd dat de Amerikanen sinds 2006... Niet te kloppen dat zij door zouden gaan vanwege hun overwinning. 6.13.91 is de eindtijd van Canada. Dat zit dicht bij de Amerikanen in de buurt. En de Nederlanders komen daar seconden achteraan. En hebben een hoop om over na te denken als er nog serieuze medailleambities zijn. Het valt tegen wat de Nederlandse vrouwenacht laat zien. Het was een van de serieuze medaillekandidaten. Maar werk aan de winkel dus een derde plaats in de heat naar de herkansingen. Dan zetten we een streep door. Het hockey dan. De wedstrijd is afgelopen, Gerard? Jazeker. Zojuist een halve minuut geleden ongeveer Nederland wint met 3-0 van België. Dat had je verwacht. Voordat je aan de wedstrijd begon kon je dat wel bedenken. Maar met name de eerste helft vond ik dat Nederland nerveus... En... ...onzorgvuldig speelde. Ook maar kort voor rust op een 1 0 voorsprong kwam door Kim Lammers. Na de rust was het weer snel Kim Lammers die voor 2-0 zorgde... ...en 10 minuten voor het einde Kaia van Maasakker met een strafcorner. Nederland kreeg er in totaal vijf. En die vijfde was voor Kaia van Maasakker. Zij is in de ploeg gekomen voor de weggevallen Willemijn Bos... ...die afgelopen donderdag zich blesseerde, zwaar blesseerde... ...met een kruisband. Blessure, afgescheurde kruisband... ...is zij weer terug naar Nederland. En uh, Kaja van Mazakker heeft haar plek overgenomen in het team, niet op het veld. Want dat was een probleem, denk ik, voor Max Kaldas om dat even goed op te gaan lossen. Want Willemijn Bos is een betrouwbare laatste verdediger met een hele goede, lange, verre paas. En daarmee kan ze de Nederlandse aanval veel aan het werk zetten en op die plek heeft... Uh... Max Kaldas, de coach van Nederland, niet een echte vervangster die datzelfde spel kan spelen. Dit is wel geprobeerd door Maartje Pauwme in de eerste helft om het laatste verdediger te gaan spelen. Daarna werd ze afgewisseld door Sophie Polkamp en daarna kwam ook weer Maartje Pauwme terug in de tweede helft. Maar ik denk dat er over die plek nog steeds grote onzekerheid is in de Nederlandse ploeg. Maar Nederland wint wel de openingswedstrijd van het, Olympisch toernooi, het vrouwenhockey toernooi het met 3-0 van België. Gerard, ik heb nog even twee korte vragen, als het mag. Uh, bij de strafcorner, hoe is het nou precies? Mag je dan, uh, als je hem ontvangt, met je voet wel of niet op de lijn staan? Op de doellijn? Nee, op de lijn van de cirkel. Mag van je... de cirkel. De cirkel is, uh, de, de lijn van de cirkel moet je officieel buiten zijn. Oké, okay, want dat was dus niet zo. En de laatste vraag even over de klimatologische omstandigheden. De accommodaties hier zijn niet toegerust op het Engelse weer, hè? Want uh, iedereen zit open uh, en bloot. Ik, ja, er is hier helemaal niks. Nee. Het is gewoon een open tribune. Olympisch stadion en... ook. Uh, ja, bijna het overal. Is, uh, het is heel vreemd. Dit is een... Ik kan me nog enigszins voorstellen... alhoewel een dakje bouwen lijkt me nou niet zo lastig. Dat hebben ze ook gedaan voor de officials die hier boven mij zitten. En die zitten dan wel lekker droog. Maar een, een dakje bouwen over de pers uh, en waar de, de radioapparatuur en allemaal staat, dat zit er dan niet in. Maar het is, ik zeg, het is een tijdelijke uh, accommodatie. Na het toernooi wordt die afgebroken. En verschuiven ze het uh, anderhalve mijl verder op... En daar gaan ze dan een definitief hockeystadion maken met uh, drie, vierduizend uh, plaatsen. En dan zeggen ze, wordt het wel overdekt voor de, voor de pers. Maar voorlopig moeten we maar hopen dat het gewoon zonneschijn blijft. Sterker, Gerard. Met zwemmen was het gisteravond <laughs> nou, uh, overdekt Zwemmen ging ja, wel. Ja, ja. dat is zo. Ja, ja, goed. Uh, ja en uh, die wielrenners hebben er ook last van natuurlijk. Want het regent hier zo af en toe in Londen. Gio, start is geweest. Het staat is dus geweest en uh, het zonnetje is gaan schijnen op het uh, peloton. Het peloton dat nu trouwens al een hoger tempo onderhoudt... dan de mannen gisteren in de eerste 20 kilometer. Totdat Wester uiteindelijk besloot om uh, eens een keer echt tempo te gaan maken. Maar uh, de vrouwen ja, die rijden wel wat harder. Uh, we hebben ook al een demarage van een dame die volgens mij vier jaar te vroeg piekt. Want Janildes Fernandes Silva, een Braziliaanse... is er vandoor gegaan in het uh, peloton. En uh, zij rijdt nu helemaal alleen aan de leiding. Uh, kleine voorsprong maar. En als je er ziet fietsen, ja, het doet gewoon pijn aan de ogen Zo schokkerig en houterig zit zij op de fiets. Maar ja, over vier jaar de spelen in Brazilië. En daar zou je ze wel verwachten. Het peloton reageert ook helemaal niet. Laat er gewoon rustig een beetje zwemmen daar vooraan. En over zwemmen gesproken. Ook wij zitten dus net als Gerard inderdaad onoverdekt hier aan dat parcours aan de mall. En zojuist de eerste fikse regenbui met een paar donderklappen. Die hebben we al over ons heen gehad. Nou, laten we hopen dat het een beetje droog blijft de rest van de middag. lijkt me ook voor de dames een stuk prettiger als die straks daar op Box Hill. Dat rondje moeten gaan rijden van zo'n 15,5 kilometer. Nu nog 133 kilometer te koersen voor die vrouwen en die Braziliaanse in die ja, schokkerige stijl. 11 seconden voorsprong op het peloton. Het is niet veel, maar goed, ze rijdt wel even in beeld en misschien is het daar wel om te doen. We gaan naar het zwemmen. Uh, het zwemprogramma van deze ochtend uh, zit er zo'n beetje op. Uh, of misschien al helemaal, Bob van der Tak? Ja, helemaal. Vertel er maar wat meer van dan. Ja, dat lijkt me een goed plan inderdaad. Uh, estafette gezien zojuist uh, bij de mannen. Dat is uh, een uh, spectaculair nummer altijd. En die finale die zal uh, vanavond uh, ongetwijfeld uh, nog een veel groter spektakel worden dan die series. Zojuist uh, Australië als snelste door naar de finale. Dat was ook wel verwacht, want Australië heeft James en James... James Magnussen en James Roberts. De twee snelste mannen dit seizoen op de 100 meter vrije slag. En dan ben je natuurlijk favoriet op de estafette. 3.12.29 was de snelste tijd in de series. Maar vanavond zal het nog veel harder gaan. Amerika tweede op 3.10. En Rusland ook nog binnen de 3.13. Want ook die Russen hebben echt een hele goede Esteften-ploeg. Zeer uitgebalanceerd. En die kunnen ook zeker een rol van betekenis gaan spelen voor de medailles. Vierde Frankrijk met. Onder meer Alain Bernard die niet individueel in actie komt hier in Londen. Maar wel op de estafette. Leuk om hem ook weer even in het bad te zien. En we zagen ook de Belgische ploeg getraind door de Nederlander Ronald Gastra. Hij is al geruime tijd actief in het Belgische zwemmen. Voorheen coach van Fred de Burgraven, de oud-Olympisch kampioen. En Gaastra is nu verantwoordelijk voor de Belgische ploegen, En hij heeft een succesje geboekt, want de Belgen werden overal zesde. En ook hen zien we dus terug in de finale mooie prestatie van het kwartet. Dieter de Koning, Jasper Arends, Emmanuel van Luggene en Pieter Timmers. Dan uh, heb ik ook nog gekeken naar de 400 meter vrije slag bij de vrouwen. De beste acht gaan dan meteen door naar de finale. Zoals altijd op die 400 nummers. En uh, ja, dat belooft ook eens een spektakel te worden hoor. Die finale, alle grote namen zijn eigenlijk door. Maar de twee grootste namen van het stel, Federica Pellegrini en Rebecca Edlington, pas als zevende en als achtste. En het is de vraag of Edlington uh, ja, alle druk aan kan. Want heel Groot-Brittannië wil van haar die gouden medaille zoals in Peking. En dat moet toch een uh, immense last op haar schouders zijn. Ze ging als achtste door op het nippertje dus maar. En uh, we zullen vanavond zien wat het wordt. Uh, belangrijkste concurrenten wellicht Camille Mufa uit Frankrijk. Zeer veel indruk gemaakt in het voorseizoen. En ook nu de snelste in de series met 4-0-3-29 voor Alison Smit en Coralie Balm. Die laatste ook uit Frankrijk. Uh, veel uh, moois dus vanavond ook weer in het Aquatic Center van Londen. Dat is de zwemmen. We gaan naar Limburg, uh, naar Slenaken om precies te zijn. Waar ze aan het opruimen zijn na de overstroming van vannacht. Verslag even, Colette van Nune. Je bent de gast daar bij een familie, de familie Koenen. Hoe ziet het daaruit? Daar ja, ongeveer hetzelfde als in het uh, dorp. Ik ben daarnet dus in het dorp geweest, heb je een paar restaurants en uh, hotels die echt uh, flinke uh, schade hebben waar het water binnen heeft gestaan. Maar er staan natuurlijk nog meer huizen uh, langs dat riviertje, de Gulp. En uh, de meeste huizen staan echt een flink stuk hoger. Ook het huis van, uh, van Jo en Yvonne Koenen waar ik nu ben. Dus dan denk je, oh die mensen hebben nergens last van. Maar niets is minder waar, want uh, Jo Koenen die werd vannacht uh, wakker om een uur of twee. Er was sowieso over plan om vroeg op te staan, want de Maria-processie proces, Maria gaat hier uh, door de straat. Er hangen overal geel en witte lintjes en uh, hij zou die uh, helpen met ophangen. Maar hij zag, hé, hey, de wekker doet niet. En alle andere elektrische apparatuur deed het trouwens ook niet. Nee, dat klopt. Ik zag dat de wekker het niet deed. Ik moest om kwart voor zes op. Ja, dat heb je dan met zo'n overstroming. Dan gaat het met die verbindingen niet altijd even goed. We gaan proberen dat opnieuw voor elkaar te boksen. Dan maar eerst maar de wegwedstrijd bij de vrouwen. Het wielrennen dus Gio Lippens. Lekker band voor Emma Pooley. Een van de Engelse favorieten wil ik niet echt zeggen. Omdat het toch grotendeels een vlak parcours is. Maar je weet het maar nooit bij haar. Zij kan bergop rijden als de beste. Maar in de sprint komt ze dan toch wel meestal tekort. Het ging allemaal lekker rustig. Het tempo ligt natuurlijk toch niet echt heel ziedend hoog in dat peloton. En zij kan makkelijk tussen de auto's doorlaveren in de richting weer van dat peloton. Waar ze zo meteen aan de staart van het peloton een van de Duitse vrouwen zal tegenkomen. Judith Arndt die onveranderd aan de achterkant van dat peloton rijdt. Zij kan niet echt geweldig sturen. En heeft daarom toch altijd wel positie gekozen aan de achterkant van het peloton Judith Arndt. Die overigens wel over een paar dagen... als we de tijdrit krijgen in Hampton Court... dan kunnen we veel van haar verwachten. Want zij is de wereldkampioen tijdrijden, de regerend wereldkampioen van Kopenhagen. En uh, zij zal zich ook in deze race in ieder geval wel willen laten zien. Judith Arndt Pouli sluit inmiddels weer aan bij het peloton. De Braziliaanse Fernandez Silva is nog steeds uh, los. Die uh, heeft nog steeds een seconde of tien voor het uh, peloton. En dat peloton maakt zich voorlopig even niet drukken. Die Braziliaanse laten ze lekker zwemmen. 16 seconden heeft ze nog 130 kilometer te fietsen. Goed, het ging net even fout uh, met de berichtgeving vanuit uh, Sleenaken. Uh, we pakken hem weer even op. Uh, er is een processie en uh, er is uh, in ieder geval te veel water. <laughs> Hoe gaat dat samen? Nou. Ja. Het lijkt steeds als Je wat gaat zeggen dat hij er dan uitknalt. Ja. Ik denk dat de enige oplossing is een snorken met een microfoon erin. We spreken elkaar zo. We gaan nu verder met de sportquiz. En nieuwsquiz. Dit is en de, de Radio 1 Sportzomer. In de Nationale News Nieuws en Sportquiz. Ja, ik ga daar steeds de mis mee. Ja, die... in, is dat jammer, hè? Ja. Als Hogedoor wordt daarvoor betaald, hè, om dat ja, te zeggen. Ja, ja, ja. Nou, goed. In de Nationale Nieuws en Sportquiz van deze sportzomer gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. Op de zondagen spelen we de finale, omdat we zeven dagen per week de quiz spelen. We spelen de Nationale Nieuws en Sportquiz vandaag... met Ronald van Achelen uit Laden. Van harte welkom, Ronald. Dankjewel. Uh, een eigen bedrijf, beïnvloeding trainingen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Ronald? Nou, uh, zorgen dat je altijd je succes naar je eigen hand kan zetten. En daar uh, uh, leveren wij uh, op psychologisch en neurologisch gebied uh, uh, instrumenten voor. En, en moet ik dan me uh, voorstellen dat individuen dat doen... of dat bedrijven jou inhuren om ja. uh, werknemers daar uh, mee te enthousiasmeren... Ja, en uh, te motiveren? Oké. Okay. Ja. En en, en, je, je kan je eigen voordeel er ook mee doen, begrijp ik, in zo'n nieuwgevis. <laughs> ja, zeker weten. <laughs> Nou, okay. mental setting, hè? Ja, voor alle duidelijkheid, uh, als het u lukt nieuwskennen te worden van deze week... dan uh, wordt er 300 euro gewonnen. De hoogste score tot nu toe was die van vrijdag met 88 punten. Uh, in de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor... en die heeft u nodig voor de tweede ronde. Volgens mij weet u helemaal waar het over gaat. Nu de antwoorden nog met de quiz. We gaan beginnen en veel succes. Dank. Het bedrag komt bovenop de 150 euro die elk gezin al krijgt. Maar de reden is dat de termijn wat langer duurt. Waardoor de noodzaak om op wat nieuws te kopen groter wordt. Mitros deed de toezegging op een bijeenkomst met gedupeerde bewoners. Uh, we verwachten dat het voor een aantal mensen niet meer heel erg lang gaat duren. Ja, de bewoners van de Utrechtse asbestwijk die hun huis moeten ontruimen. Die krijgen eenmalig een extra schadevergoeding van woningcorporatie Mitros. Om wat voor bedrag per gezinslid gaat het hier? 100 euro. Dat is goed, ze kregen al 150 euro gisteren. Maakte de corporatie bekend dat er nog eens 100 euro per gezinslid beschikbaar is voor gederfd woongenot. Vraag 2. evacuees gaan nu zelf deskundigen benaderen in de asbestaffaire... omdat ze de informatievoorziening door de gemeente en door Mitres, Mitros onvoldoende vinden. Fractievoorzitter Schipper van welke partij in de Utrechtse gemeenteraad... vindt dat de belangrijkste gegevens zo snel mogelijk openbaar moeten worden... en heeft daarnaast zelf onderzoek gedaan in vier straten. Welke partij? SP. Is goed. We gaan naar vraag 3. Dat is de sportvraag. Hoe heet de wielrenner uit Kazachstan die in Londen verrassend olympisch kampioen op de weg is geworden gisteren? Wienokeroef. Vino Kurov. Ja, uitspraak wordt voortdurend anders <laughs> gedaan. Maar we weten wie u bedoelt hier, dat is goed. Hij klopte na 250 kilometer op de mol bij Buckingham Palace... de Colombiaan Rigoberto Uran. Met de portemonnee, geloof ik. Uh, wie eindigde op de 11e plek en was daarmee de beste Nederlander? De beste Nederlander gisteren, te Pas. Lars Boom. Okay. Robert Geestink eindigde overigens op de 23e plek bijvoorbeeld. Vraag 5, dat is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, ik, ik, uh, ik kon echt niet houden, maar Ik heb echt niet goed gezommen en daar baal ik van. Ja, ik ging gewoon zo dood op het eind. En, uh, ja, oh. Heemskerk. Dat is niet goed. Je kon gok uit vier natuurlijk, maar het was maar alleen Veldhuis. Teleurstelling overheer bij de Nederlandse zwemsters... Uh, dat in 2009 en 2011 werden zij uh, wereldkampioen. Maar nu haalden zij slechts zilver. Volgens mij tot nu toe drie goed. als we doorgaan met de volgende vraag. Aan de aanmoediging kan het niet gelegen hebben. Prins, Prins uh, Willem-Alexander Maxima en hun kinderen zaten op de tribune. Welke hoogwaardigheidsbekleder moedigde het Amerikaanse team aan... nadat ze eerder ook op de tribune zat bij tennister Serena Williams? Michelle Obama? Ja, is goed. Er zat een vraagtekentje in het antwoord, ja. maar is goed. <laughs> we gaan naar de laatste vraag. Maximaal nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. en De vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, uh, onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen: 4. Mijn beveiliging is opgeschroefd vanwege incidenten in het verleden. 3. Joanne is mijn koningin. 2. Mijn straatparade ging dwars door ja, het centrum. Joop. Het zeg maar? uh, zomercarnaval, uh, uh, uh, ja, het zomercarnaval. Het zomercarnaval, dat is uh, inderdaad het goede antwoord. De politie in Rotterdam maakt zich dit jaar vooral zorgen... om het wapenbezit van bezoekers van het festival. En Joanne Lopez uit Amsterdam bene was de queen van dit zomercarnaval in Rotterdam. We komen op een totaal van zes punten. Dat betekent dat we daar zo meteen gaan mee vermenigvuldigen... in deel 2 van de quiz. Moet je er 15 goed hebben? Nou, uitdaging. vanavond aanvragen, Jack, in het Hollandhuis. Night Fever. Ja, ROL ja, Welen is vanavond. Oh. Ja, nee, gisteren was het wel een spektakel trouwens hier met Evo Jack. Het is echt uh, geweldig. Uh, duizenden mensen die stonden in een enorme ambiance. Maar uh, het moet een uh, mooi moment worden voor onze kandidaat in de, in de quiz, die 6 uh, goed heeft in de nieuwsfactor. Met andere woorden, 15 vragen goed moet hebben om de hoogste score van 88 te verbeteren die er tot nu toe nog staat. Uh, Ronald, ben je er klaar voor? Ja. Ben je scherp? Hartstikke. Heb je alles doorgenomen tot vanochtend zes uur zitten studeren? Absoluut. Dan en hebben we ongetwijfeld zal... vragen waarop jij de antwoorden gaat weten. Ja, ik zal Succes. geen pas zeggen voor je. je moet nee, nee, doe nog niet. Je, en je het moet het de vraag ja. helemaal uit laten stellen. Dat is voor de mensen thuis ook wat die willen meespelen. Ja. Dus wij mogen ook niet uh, reageren als dat uh, eerder gebeurt. De vraag wordt helemaal uitgesteld. Ja, maar we moeten wel tempo maken. Antwoord geven of pas zeggen. Hier komen ze. De Nieuws en Sportquiz. Wie is tevreden over haar debuut als Bondgirl? De uh, Queen. Dat is goed. Het Vrije Syrische leger wil de ontvoerders van welke Nederlandse fotografen volgen? Oerlemans. Goed. Miss Romney is gisteravond aangekomen in welk land? Italië. Nee, Israël. Welke Friese Turner heeft overtuigend de finale op Rek bereikt? Empeke Zonderland. Ja, dat is goed. Welk Afrikaans land kampt met een uitbraak van Ebola? Uh, uh, Ebola. Pas. Oeganda. Voor de kust van Amerika is wat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden? Een U-boot. Ja, een onderzoek. Hoe heet de acteur die in de comedy Keeping Up Appearances Onslow speelde? Die is overleden. Ja, Onslow weet ik wel, maar zijn naam niet. Geoffrey Jukes. President Mursi van welk land heeft kritiek gekregen van een verbond voor re rechtenactivisten? Pas. President Morsi van welk land? Egypte. Hoe heet de burgemeester van Londen die de kritiek op de openingsceremonie van de Spelen onzin vindt? Pas. Boris Johnson. De PvdA en D66 in Zuid-Holland willen opheldering over de gang van zaken bij welk tankopslagbedrijf? Hotvel. Ja, is goed. Welke vechtsporten wordt in verband gebracht met het nieuwe mishandelingszaak? Pader Harry. Goed. Welk lid van het Brits Koningshuis was gisteren aanwezig bij de start van de wegwedstrijd? Chris Charles. Ja. Het aantal Nederlanders dat medicijnen slikt tegen welke ziekte is vorig jaar met 14% gestegen? ADHD. Goed. Welke Nederlandse judoka werd uitgeschakeld door de Israëliër artijom Arshanki? Pas. Jeroen More. Duitsland schort naar ontwikkelingshop aan welk Afrikaans land op? Gok een Afrikaans Ghana. land. Ja, had gekund. Ja. Is niet goed. Rwanda is het. En nu is de vraag: zijn het er 15? Nee, het zijn er 8. Wauw, het zijn er 8. Dat... Ja, ik dacht <laughs> dat het beter was. Ja, dat is niet genoeg, want dan komen we op 48, hè? Ja, ja dan, dan komen eigenlijk. we op 48. En 88 was nodig, want dat was de hoogste score tot nu toe. Dus, uh, Ronald van Achtelen, die ja. beïnvloedingstrainingen <laughs> zou ik toch nog eens even nakijken. Dat ga ik zeker doen. <laughs> ja. Je, je krijgt het de normale prijspakket, de kaarten voor beeld en geluid en een mooi sportboek. En uh, de winnaar is dus de man die inderdaad vrijdag dat uh, aantal van 88 neerzet, Jack. Ja, dat is goed. Sander, uit, En die hebben we nu aan de telefoon, als het goed is. Ja, dat klopt. Zo, Sander, je, je klinkt buitengewoon uh, gelukkig, opgewekt en alles. Uh, ja, gek. Ik uh, vond het heel spannend. <laughs> ja, maar ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment de score hebt neergezet... Uh, dat je alle andere dagen zoiets hebt van gaan ze het halen, gaan ze het niet halen. Wanneer, ja. wanneer had je het idee dat je het kwijt zou kunnen gaan raken? Nou, dat dacht ik dus... Uh, ja, gisteren vond ik het uh, in het begin heel spannend. Maar net uh, dacht ik toch, ja, die nieuwsfactor van zes en dan toch vijf... Ja, 15 van gisteren goed. was een uh, hele goede. Ja. ja, maar uh, vandaag uh, ook, in ieder geval... <laughs> En uh, dus ik, dacht, ik vond het heel spannend tot het einde, maar ik ben heel erg blij. Ah, en uh, met jou nog een aantal. Uh, ik heb het idee ja. dat, dat, dat jullie mee hebben gespeeld in de vriendenloterij, want ik heb het idee dat je vrienden er enthousiaster over zijn dan jij nog. Nee, ik vind het echt te gek hoor. ik vind het fantastisch. Ja, uh, de meest knullige vraag, ik stel hem toch, wat ga je ermee doen? Ja, <laughs> leuke vraag. Uh, weet ik weet nog niet zo goed. Het is vakantie, dus misschien ga ik uh, goed van het leven genieten en anders misschien wegzetten voor die uh, achterlijke langste Ja, okay. ja, dat is ook zo. Nou, ik uh, geniet er maar even van. Ik denk dat dat heel verstandig is. <laughs> nou, dat eigenlijk... En succes met de studie. Dank je wel. Het wielrennen is twee keer Box Hill en nog een beetje Gio Lippens. Ja, noem dat maar een beetje. 140 kilometer in totaal uh, voor de vrouwen toch een behoorlijke afstand. Het is alleen heel vreemd om naar zo'n klein peloton te kijken. Want normaal gesproken rijden die vrouwen ook met meer mensen. Per, per ploeg. En nu uh, mogen ze er maar uh, vier opstellen. Tenminste de Nederlanders mogen met vier rijden. Er zijn gewoon ploegen die met uh, drie vrouwen maar mogen rijden. Zoals uh, de Australiërs. De Zweden, de Russen, de Canadezen, de Belgen, de Fransen... de Brazilianen, de Braziliaanse trouwens inmiddels, is ingelopen. Dat scheelt ook alweer, doet wat minder pijn aan de ogen... om nu naar dat peloton te kijken... want nu rijden toch weer allemaal vrouwen op kop... die echt een beetje kunnen fietsen. En dat zie je ook meteen aan die stijl, want die Braziliaanse... het was echt harken, het was trekken aan de pedalen... vooral meer dan duwen op de pedalen. En het zag er allemaal niet zo fraai uit. Maar goed, ze heeft even de moment of glory gehad in dat peloton. Ze mocht even wegrijden en nu is ze weer teruggepakt... Door door het peloton waar zojuist een bocht goed genomen werd... waar het gisteren bij de mannen nog even misging. Daar gingen er een paar rechtdoor. Bij de vrouwen ging het allemaal net goed. En dat ondanks het natte wegdek. Want het heeft uh, ook onderweg wat geregend. Je kunt het zien aan de natte plekken op de weg. En overal langs de weg toch weer. Je verwacht het eigenlijk niet. Op zo'n uh, koers met uh, slecht weer. Met minder goed weer dan gisteren. Overal weer massa's mensen langs de kant van de weg. Ik ben benieuwd hoe dat zo meteen op Box Hill is. We kregen net even een uh, luchtshot te zien van uh, Box Hill En daar zag je ze inderdaad alweer rijen dik staan. Nu rijden ze ook weer tussen de massa's door. Prachtig voor die vrouwen die normaal toch niet gewend zijn... aan heel veel publieke belangstelling. Maar nu mogen ze dan toch tussen de Hagen toeschouwers heen rijden. Op weg naar dat rondje op Boksheel. Twee keer, 15,5 kilometer daar met dat heuveltje erbij. Het heuveltje dat bij de vrouwen waarschijnlijk voor meer afscheiding gaat zorgen dan bij uh, de mannen. Want daar uh, zag je gisteren toch dat uh, de besten uh, makkelijk mee konden. En dat zal bij de vrouwen zal dat allemaal wat anders zijn. Voorlopig dus alles bij elkaar. We zijn ook nog maar net een half uurtje onderweg in het koers bij de dames. heel even een vraagje. Je had het net over de kleinere ploegen. Uh, vergeleken tussen de, de, de dames en, uh, en de mannen, de vrouwen en de mannen. De, uh, ik las vanochtend ook een hele discussie in, uh, in een krant waarin men zei uh, je zag gisteren aan de koers bij de mannen dat het ook lekkerder zou zijn ja. als bijvoorbeeld tijdens de Tour kleinere ploegen zouden zijn. Want gisteren was het dus zes man van een nationale ploeg die dan misschien wel eens een keer hulp krijgen van iemand vanuit hetzelfde team van, uh, van, van, de, van de ploegen, normale ploegen. Dus niet van de landenploegen, maar van de merkenploegen. Maar dat het op die manier wat minder controleerbaar is dan met de grotere ploegen die in bijvoorbeeld de Tour starten. Ja, het, om twee redenen. Het was wel grappig. Ik had gisteren ook een, een discussie met Theo de Rooijen. Nou, we kennen hem allemaal nog als oud-baas uh, van, uh, van de Rabobankploeg. Ja. En uh, die gaf zelfs toe dat het voor het spektakel voor het niet kunnen controleren van de koers... veel beter is om met kleinere ploegen te rijden. Jij zei trouwens 6, het waren er zelfs ploegen van vijf, En dat maakt het gewoon heel lastig om met één ploeg... zoals je dat in de Tour de France hebt gezien met Team Sky... een hele koers plat te leggen. En tactisch gezien is het veel beter. Overigens reed je ze gisteren ook zonder oortjes. Dat maakt ook een enorm verschil... met dat gecontroleerde fietsen in de klassiekers en in de Tour de France. Dus eerlijk gezegd, Theo De Theodoroy moest zelfs toegeven... als ploegleider in de tijd, als baas van Rabo... was hij vroeger niet voorstander van kleinere ploegen. Maar nu zag hij toch wel dat het beter was. Hij zei ook, ja, het was eigenbelang. Want je wil als ploeg natuurlijk altijd graag kunnen controleren. Maar voor het fietsen is het duidelijk beter dat er kleinere ploegen rijden. Alleen bij die vrouwen, ja, vier vrouwen per ploeg. Als je kijkt, een pelotonnetje van 66 vrouwen, terwijl ze normaal ook met zeven vrouwen rijden per ploeg. Ja, dat maakt het dan toch wel even weer wat, ja, wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Want dit is niet echt een peloton om over naar huis te schrijven. Maar ja, het zijn de beste 66 van de wereld, moet je maar zeggen. Dus uh, die moeten het er maar mee doen. En we gaan naar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 En de Nederlandse hockeyvrouwen zijn het Olympisch toernooi in Londen goed begonnen. België werd in de eerste poolwedstrijd met 3-0 verslagen. Bij de rust leidde Oranje met 1-0. Kim Lammers scoorde twee keer. Kaya van Maasakker maakte één doelpunt. Dinsdag spelen de hockeyvrouwen tegen Japan. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knopen 3 drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vraag van wie is de Noordpool blijft actueel. De Denen gaan op zoek naar bewijs dat zij de rechten zouden hebben. Nou gaan we gaan eerst Bert Mintonnen, want ook daar doet het Nederland aan mee. Met Zhao Zi. het is haar eerste optreden op deze Olympische Spelen. Theo Plasjaar. We start inderdaad van het wetbinton-toernooi uh, met namens Nederland Jouw uh, yi En haar tegenstander is Achilles Tapu Staitipe. en daarmee die uitkomt uh, voor Litouwen. Maar er zit toch een uh, behoorlijke Nederlandse tint aan. Want zij speelt al een aantal jaren in Nederland. Begonnen bij Amersfoort en is nu actief bij Duinwijk. Is ook begint met Duinwijk International Koen Ridder. Dus dat is het uh, Nederlandse tintje aan deze eerste wedstrijd. In het poeltje van drie. Want zo wordt hier gespeeld. Drie tegen elkaar. En alleen de beste gaat door naar de laatste acht... En dat uh, zou dan jou, hier moeten zijn op papier. Dus zij de sterkste het nu op tegen... Akvile Stapelvaartieten. Nog nooit van haar verloren op officiële evenementen. En alleen een keer tegen haar gespeeld in de competitie. En ook dat was winst voor jou Yi. Die voor de tweede keer meedoet aan de spelen. Acht jaar geleden debuteerde zij in Athene. En uh, vier jaar geleden was ze er niet bij. Vanwege het Maar nu, als 35-jarige, nog één keer het kunstje vertonen. Dat wil ze. Wil je schitteren op dat toernooi tussen al die sterke deelnemers? En dit is de eerste horde die genomen moet worden. De eerste partij van vanmiddag die net begonnen is. En Yao met Opnieuw gaat Denemarken proberen te bewijzen dat de Noordpool toch echt officieel Deens is. Aanstaande dinsdag vertrekt vanaf Spitsbergen een Deense expeditie richting het uiterste noorden van de aarde. Laurens Hakkenbord is geograaf bij het Arctisch Centrum in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe willen de Denen dat dan gaan bewijzen? Nou, ze willen monsters nemen, grondmonsters nemen en proberen dat aan te tonen dat het geologisch gezien uh, hoort bij het, uh, het deel van het continentale plat van Groenland. Ze hebben dat ook al eerder gedaan, hè? Ja, Ze hebben dat twee weken na de tocht van uh, de hele bekende tocht van uh, Atosiligarov, uh, de Russische expeditie, hebben ze het gedaan... De Russen hebben toen een, vlaggetje, een Russisch vlaggetje geplant onder het ijs van de Noordpool. En twee weken daarna is er een Deense expeditie uitgestuurd om ook monsters te nemen. Dat hadden de Russen natuurlijk ook gedaan. Maar ook om monsters te nemen en daarmee aan te tonen dat het deel of de Noordpool eigenlijk behoort tot het continentale plat van Groenland en niet van dat van Rusland. Moet ik me voorstellen dat twee naties nu gaan vlaggetjes gaan planten... ergens op een gebied waarvan niemand precies weet uh, of, ja, het, de... of het, het ze toebehoort? Nou ja, zover is het nog niet. Uh, Adesiligarhof heeft dat vlaggetje geplant... maar ik denk niet dat de uh, ene dat gaan doen. Maar goed, ze zijn uh, er toen al ze, geweest. Ze, en ze gaan... laten wel zien dat ze geïnteresseerd zijn in dat gebied. En uh, dat heeft alles te maken met uh, olie en gas... en met klimaatveranderingen, waardoor het, het gebied uh, toegankelijker wordt. Maar... Ja, ik, ik denk toch dat, uh, dat er nog heel veel tijd overheen gaat voordat er uh, ook maar echt een geboord kan gaan worden naar olie en gas. Um, hoe groot is eigenlijk het gebied waar het om gaat? Nou, dat is een... Uh, een, een... Groot aantal vierkante kilometers. Uh, het is het uh, gebied buiten uh, de exclusieve economische zone. Nou, die exclusieve economische zone die, uh, ligt 200 mijl ten noorden van Groenland. Daar ligt de grens. En wat de Denen nu proberen is uh, aan te tonen dat uh, het gebied buiten die 200 mijl, en dat is ongeveer, het, het klopt niet helemaal, dat is een hele ingewikkelde berekening, maar ongeveer een 150 mijl proberen ze bij te claimen. Dus ze proberen daarmee in feite hun gebied uh, groter te maken. Dus olie-gaswinning, ook handelsroutes, dat is eigenlijk het, het beoogde doel. Is het niet het beste als een onpartijdige jury op een gegeven moment gaat kijken aan wie het toe behoort? Dus... Ja, dat is die eerste. Dat is een commissie van de Verenigde Naties. Ja. En het geheel valt onder UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. En in uh, Unclos uh, en alle landen die dat uh, ondertekend hebben, die hebben daarmee erkend dat als ze kunnen aantonen dat uh, het gebied een uitbreiding is van hun continentale plat, dat ze daar rechten op hebben, economische rechten. Veel verder gaat het ook niet. Nee, nee, nee. Dus wordt vervolgd? Ja, de, de, het is allemaal gevolg van UNCLOS en van uh, de klimaatsveranderingen die het gebied uh, meer Interessant toegankelijk maken. Ja, ja, begrijp ik. Hartelijk dank. Graag gedaan. Huurredder ja. dan op de weg hier in Londen. Gio. Het is glibberig uh, onderweg en dat uh, merken de dames ook. Een uh, valpartij, ja een beetje een rare valpartij, want er staat gewoon een man uh, op het midden van de weg met een vlag, zoals je dat in de Tour ook vaak ziet. Uh, om een uh, aantal hekken, ja, min of meer te beschermen. Of andersom natuurlijk de Rensers tegen die hekken te beschermen. En dan rijden er twee gewoon vol tegenop. Uh, een thai, dame uit Taipei, uh, Taiwan dus, uh, Hisao Meiju. En een uh, Estse, Grete uh, Traijer. Die rijden vol tegen dat hek op. Het ziet er allemaal niet al te ernstig uit, maar uh, wel even wat problemen met het materiaal. En je ziet het aan het peloton bij de vrouwen... ...dat het nu toch erg lastig begint te worden. omdat het harder is gaan regenen onderweg... ...en dat de vrouwen daar wel last van hebben. De Nederlandse vrouwen onveranderd aan kop... ...zagen Annemiek van Vleuten juist op kop meedraaien. Ellen van Dijk daarachter. En dan achter dat uh, toch wel sterke lichaam van Ellen van Dijk... ...Marianne Vos, de kopvrouwen hier... ...van de Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd. En uh, ja, met al dat publiek langs de kant van de weg... ...het is wel een interessant verhaal. Je merkt meteen dat iedereen toch zichzelf afvraagt... hoe doen die vrouwen dat plassen op de fiets? Want gisteren bij de mannen... daar zagen we toch wat problemen bij veel mannen. Want er staat zoveel publiek langs de kant van de weg... dat je nergens op een fatsoenlijke manier... je fiets even naar de kant kan sturen. En dan eh, toch eventjes eh, je urine kunt eh, lozen onderweg. En die mannen hebben dat gewoon nodig. 250 kilometer op de fiets. Dat red je niet zonder even te gaan eh, plassen. Er waren zelfs renners die na aflopen hier bij de finish... meteen vroegen waar de dichtstbijzijnde wc was. Omdat ze echt letterlijk op springen stonden. Nou... Marijn de Vries, een van de vrouwelijke wielrensters in het peloton, ze rijdt hier niet mee in deze Olympische Spelen. Maar die heeft zelfs op haar website... heeft ze gewoon een cursusplassen... voor vrouwelijke wielrensters neergezet. En dat schijnt toch heel gemakkelijk... toch ook vanaf de fiets te kunnen. Weten we dat tenminste ook alweer. Nou, het is misschien een wat onsmakelijk verhaal. Maar ja, het hoort er een beetje bij, het wielrennen. De vrouwenkoers nog niet echt ontbrand. De dames zitten nog allemaal bij elkaar op die twee vrouwen... die gevallen zijn na Ellen van Dijk. Nog steeds op kop van het peloton. Naast de, de kleinste vrouw zo ongeveer in het veld. Emma Pooley. En zo rijden ze rustig handjes bovenop het stuur in de richting van Box Hill straks de eerste passage. I spent my time watching the spaces that are grown between us en i cut my mind on second best all the scars that come with the greenness and i gave my eyes to the bottom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 This next? I searched for between the sheets Or feeling blind I realized All I was searching for Was me Oh, oh, oh. songwriter en surfer is die ook. Ben Howard uh, komt hier uit Groot-Brittannië, trouwens. Keep your head up. We gaan weer verder uh, naar het badminton met Theo Plasjai. Met de eerste game tussen jouw Yi voor Nederland en Achilles Takusartite namens Litouwen. Het is Yi die de leiding heeft, maar ze neemt toch iets minder afstand dan ik had verwacht van de Litouwse. De beginfase: wat zenuw aan beide kanten, wat onnauwkeurige plaatsingen aan beide kanten. En dat zijn de punten ook die Acquile bij elkaar heeft geslagen. Want verder zijn de punten van Yi gewoon gescoord uit mooie acties. Uit smashes op de momenten dat het kan. Goed gespreid spel. En dat leidt tot de voorsprong die inmiddels op het bord staat voor jouw Yi. Die nummer 20 is op dit moment van de wereld. ooit nog eens 8 is geweest, geweest. En nu hier 14e geplaatst is. En een stuk hoger staat dan Acquile. Stap die nummer 94 van de wereld is en geen plaatsing heeft. Dus die is de favoriete om dit puntje te gaan uh, winnen. Maar dan moet ze toch iets uh, nauwkeuriger spelen dan uh, op dit moment. Het slaat een simpele bal in het net. En betekent uh, dat uh, de Litouwse toch bij kan blijven. 13-10 team, team is het op dit moment. Dus je zou zeggen, geen probleem voor Jee. Maar de echte afstand, het echte verschil, heeft ze nog niet kunnen maken in deze eerste wedstrijd. Over het zwemmen dan, op de 200 meter vrije slag is Sebastiaan Verschuren doorgedrongen tot de halve finale. Martin Friesema sprak met hem. Sebastiaan, 1.47, 31, als elfde door naar de halve finale. Wat leert jou dat? Ja, dat ik door ben naar de halve finale. Ja, toch. Ik bekijk het echt race voor race. en Ik weet zeker dat er wat puntjes zijn die nu verbeterd kunnen worden. En die gaan we verbeteren en dan vanmiddag weer een stap verder. Heb je daar nu al concreet een idee over? Wat die puntjes zijn? Ja, mijn derde keerpunt, denk ik. Ik denk dat mijn start best goed was. Um, derde keerpunt en ik ging de laatste zeven meter ging er gewoon net even te veel. Dat ik dacht van nou, net even te veel dood. Nou ja, goed, het is dus misschien nog even dat ochtendgevoel. Uh, ja, ik vanmiddag halve finale en dan zien we. Ik ga kijken hoe ver ik kan. Zo'n serie is een kwestie van overleven natuurlijk. En uh, wat wil je verder tegenkomen? Wat, wat, waarom is dat goed om dat te ervaren? Wat je weer meeneemt voor de, voor de volgende wedstrijden? Uh, nou ja, het is gewoon uh, ja, het moeten. <laughs> ik zou ook liever uh, gewoon finalen, maar uh, rechtstreeks geplaatst ga je niet worden. Nee, uh, uh, ja, het is hartstikke goed natuurlijk om nog even te kijken. Ja, ik bedoel, je weet niet of je in vorm bent voor de eerste meter die je gezwommen hebt. Nou, ik denk dat ik wel in vorm ben. Um, ik heb hem voor het eerst in een jaar weer geschoren, dus uh, het zal wel moeten. Het ziet er strak uit. Bedankt. En uh, ja, nee, ja, ik, ja verder, uh, we gaan gewoon kijken, zo meteen lekker uitzenden, verzorgen en uh, vanmiddag uh, kijken of we bij de eerste acht komen. Ja, en uh, dan moet ik toch nog even aan uh, Shanghai denken, hè, toen het uh, zo vervelend ja, misging. Dat gaat niet gebeuren, ik uh, geef alles en uh, ik ga niet langzamer dan vanmorgen in ieder geval. De concurrentie is wel moordend op dit ja. onderdeel. Het is bizar, dus, uh, ja, gewoon, je ziet het aan sommige afstanden ook, zoals op schoolgister Lennart. Het is bizar, de concurrentie is bizar. En, uh, sommige onderdelen vallen dan weer mee, maar dit, uh, ja, de deze vrij vrijslag, uh, moet je gewoon hard zwemmen. Die finale, ja, dat moet erin zitten. Ja, ik ga er wel voor. Ja, ik wil iets meer horen. Ja, ik wil gewoon ja horen. Ja, het, het zit erin en uh, of het eruit komt, dat gaan we zien. Ja, en voorlopig zit hij in de halve finale, dus deze Sebastian Verschuren. De Nederlandse wielrensters gaan vanmiddag proberen een medaille te pakken. Met Marianne Vos natuurlijk, maar ook met Annemiek van Vleuten. Steven Dalebout sprak met haar. Even het laatste onderlinge overleg. Wat, uh, wat wordt er nog gezegd zo vlak voor de start? Nou, eigenlijk helemaal niks te laten. Alleen even over het weer. Dat op hem te kort al regent. Dus uh, hier is het nog droog. Even over de jasjes. Welke jasjes mee? Ja, even kijken van een regenjasje wel of niet. Maar uh, ja, op zich zijn wij we wel regen gewend. Dus wij zijn er niet zo bang voor. Ik ga het nog even terug te zoeken. Uh, 6 juli dit jaar. Dat is nog niet zo lang geleden. Nee, dat klopt. Nee. Toen brak jij sleutel bij. Ja, maar inmiddels uh, meer dan drie weken geleden. En dan kan er alles alweer mee. Dus maximaal kunnen trainen, dus uh, ja. Je hebt in de tussentijd alles kunnen doen? Ja, ik heb gewoon eigenlijk gewoon perfecte voorbereiding uh, toch kunnen, kunnen doen. Dus uh, bijna perfect. <laughs> en nu, ja, bij, ja, niet helemaal het klinkt niet helemaal als perfect. En nu sta je op de Olympische wegwedstrijd vlak voor uh, Buckingham Palace. Uh, doe dat wat met je? Nou, we reden net uh, even de laatste anderhalve kilometer en dan al het publiek. De jongens waren gisteren ook al echt onder de indruk en uh, ja, het is toch heel speciaal. Ja. Dus uh, zo het publiek niet vaak gezien. Ja. We hebben gisteren gezien, de mannen moesten negen keer heel over, jullie twee keer. Wat voor wedstrijd verwacht jij uh, vandaag? Ja, ik hoop een harde koers. Maar we rijden wel met 66 grenses, waarvan uh, ja, kleine blokken. Dus uh, dat zal even afwachten zijn. Ja, ik uh, koop een harde koers, maar uh, ja, de ploegen zijn klein. Dus misschien wordt het een wat andere koers dan we normaal gewend zijn. En is het alle, alle pijlen, alle ballen op Marianne of uh, is er ook een plan B? Nou, ik denk dat we zeker gewoon onze sterkte in de breedte uit moeten spelen. Ja. Dat is uh, Van Vleuten dus vlak voor de wedstrijd, want die is nu aan het rennen. wielrennen moet ik zeggen, Gio. En zien we al iets van de oranje dames? We zien ze wel hoor, maar ze zitten zo'n beetje op de tweede rij. Eigenlijk is dat wel een beetje de beste plek die je kunt hebben op dit moment. Want uh, zorgen dat je je krachten niet te vroeg uh, verspeelt. Het zijn de anderen wel die je tempo maken. Een van de Russinnen daar uh, op kop, uh, Tatjana Antoshina... Ja, dat is zo'n typische renster uit Rusland die gewoon vol gas geeft en uh, verder niet omkijkt. En eigenlijk alleen maar het werk doet voor uh, de rest van de rensters. En die zijn er allemaal wel blij mee. Kijken daar naar uh, Annemiek van Vleuten. Uh, we zien daar ook uh, Marianne Vos zitten. Die zit een beetje daar midden vooraan in het uh, peloton. Uh, achter Larissa Pankova. Dat is een andere Rusin die daar uh, vlak voor rijdt. En zo reizen ze mooi verscholen daar in dat peloton mede-Australische vrouwen die daar ook mee zitten. Sarah Gillow onder andere, Chloe Hoskin. Dat is trouwens dus een vrouw waarop we moeten gaan letten... als het op een sprintje aankomt, want die neemt alle risico's van de wereld. En die is voor niemand bang. En zeker met dit gladde, natte wegdek... zou zij nog wel eens een keer een stuntje kunnen leveren hier. Maar voorlopig is het nog lang niet zo ver, hoor. Het regent hier weer aan de finish in Londen op de Mall. Iedereen zit weer onder de paraplutjes. We horen af en toe nog wat muziek. Ik weet niet eens of het een dweilorkest is of dat het weer... Zo'n typische Engelse marching band is die we gisteren ook weer gezien hebben bij de mannenkoers. Het zal haast wel. Die stonden hier keurig in uniform voor onze neuzen te spelen tijdens de mannenkoers. Voorlopig gebeurt er weinig in de vrouwenkoers. Ze zijn op weg naar Hill En als ze daar aankomen, dan zullen we eens gaan zien of de koers wordt opengebroken. Misschien wel door een van die Nederlandse vrouwen.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 En dat man. Ja, bij beachvolleybal, waar het inmiddels ook met bakken uit de hemel komt, zien wij dat van Eersel Keizer het damesduo de eerste set heeft gewonnen, maar de tweede heeft verloren. Dus er komt direct een derde beslissende set. Terwijl de dames even wat drinken, een banaantje nemen en een handdoek omgooien, want het wordt er niet te warmer op hier in Londen. Kijken wij even naar datgene wat we bezighouden met de sportzomer. De tijd voor tijdquiz, waarom alles draait om het zo nauwkeurig mogelijk voorspellen. Van tijd bij sportwedstrijden. Nou, ik uh, wens u heel veel sterkte... want de voorspelling van vandaag gaat over de finale later vandaag... van het judo bij de vrouwen onder de 52 kilogram. Ik herhaal het nog een keer. Ik kon er zelf ook nog even niet aan wennen. De, voor, de voorspelling van vandaag gaat over de finale later vandaag... van het judo bij de vrouwen onder de 52 kilo. En de vraag draait uh, ja, om het volgende. Na hoeveel tijd kent de scheidsrechter de eerste punten toe? Nou, dat lijkt me buitengewoon makkelijk. Uh, speelt u mee via onze website www.radio.nl? Dus na hoeveel tijd kent de scheidsrechter ja. de eerste punten toe bij de vrouwenfinale ja. Judo onder de 52 kilo? -ouders. Ik kan nog een losje mee winnen, Jack. Ja, dus, dat begrijp uh, uh, ik me wel weer... even je best doen. Tom ja. zit hier voor de klaaglijn. Je kan hem klagen over uh, een moeilijke ja, vraag, vind ik? Dat kan meteen op uh, 0800 1101. Gisteren weer veel vragen en klagen vanuit Nederland, het meeste. Dat uh, nummer? nummer? Welk nummer? 0800 1101. Nu bellen straks tegen half zes op de radio, in de Radio 1 sportshow.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 Vanaf de camping in Maarsen. Je lekker visje, je hebt weer een biertje kopen op z'n tijd. Oh, we hebben altijd wel een vaste kern die altijd in de kantine uh, iedere zaterdagavond is. Gezellig. Bingoavonden, avonden, en de zangers zijn er altijd. Ik het spelen het leukst op de camping. Als je normaal op een flat in Overvecht zit, is dit gewoon een stukje luxe. De Oranje Soap. Luister elke dag, ochtends, rond 10 voor half elf.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 Ontdek zijn album Home Again. Vol prachtige tijdloze soul. Home Again van Michael Kimanuka. Nu voor 12.99 bij Free Record Shop. Dit is Radio 1.